Als we een keertje, wanneer we een keertje zogar het eerste boek uit zullen hebben, trouwens nog een stuk of zeven pagina's, en zijn we gekomen tot de, zullen we komen tot de OTJot. ja? Dan kunnen we al flink daarna overslaan, en dan zitten we ergens 55 pagina's, 53. Maar een keertje zullen we dan Later, als we tijd zullen hebben, wanneer zullen we tijd hebben. Het is niet zo belangrijk, maar een keertje zullen we iets misschien doen, we zullen zien, maar dan later, eerst later, men begint daarmee in deze wereld, bestaat zoiets so als tarot. En tarot is natuurlijk... Uh, over, de, over het aantrekken... van de gogma van links gesproken. Dat is een beetje... wat aantrekken van... als ik spreek... over andere, over religie of iets anders, dan jullie weten dat ik bedoel niet... Uh, richtingen... of iets anders. Ik bedoel de houding van binnen. Ja? Bijvoorbeeld... bij tarot. Wat doen zij? Het komt natuurlijk door kabalen. Absoluut. Maar... Het is, dat komt van kaballen, alles komt van de Kabal, Maar men gebruikt dat voor iets anders. Deelijk. Dus men trekt het van links naar beneden. En dat is een vorm van allerlei vormen van, uh, zeg je dat, waar ze uh, hoe zeg je dat, Nee, nee, nee, ik bedoel als ja, toffenerij. zwarte magie. Alles komt van de linkerkant door het aantrekken van die wijsheid, zoals van de linkerkant naar beneden, naar die onreine krachten toe. Dus voor, voor een kabbalist is het geen geheim. Wie leert zoger, die leert ook indirect ook de krachten van die onreine krachten, hoe zij gebruiken dat, maar wij gebruiken dat niet in de Kabbalah. Duidelijk, misschien komen we ertoe, maar dat is alleen voor mensen die al flink in de, zitten in de kabbala, om hen, om hen ook een leer te geven, een leer van domheid. Erg belangrijk, want de mens denkt alleen dat hij wil alleen maar wijsheid leren. En voor zeer, voor, voor, voor, voor zeer ontwikkelde mensen die al flink weet van het geestelijke, aan die wordt gegeven, alleen, alleen aan uiden verkoren, aan de beste, die al klaar zijn daarvoor, kan men ook de leer van domheid geven. Want men altijd kiest voor de, voor, natuurlijk voor de wijsheid. Kijk nou, wijsheer... Maar nergens zie je dat domheer, dat wordt nergens geapprecieerd. Terwijl, terwijl de ware wijsheid kan floreren alleen op de wijsheid van, op de domheid. Er is, er is zoiets als structurele, structurele domheid. En dat is erg belangrijk, zonder domheid kan men niet... Uh, domheid betekent dat ik bepaalde dingen... Dat ik niet altijd alles, alles onder, onder een nummer breng van wijsheid. Ik wil alleen maar wijsheid. En de andere ding wil ik niet zien. Er zijn vele dingen die, die dom zijn. Waar enorme, enorme krachten zijn, die veel grotere krachten zijn, die die wij onder nummer van wijsheid brengen. Domme krachten. krachten zijn erg geweldige krachten. Dus al niet bang zijn van die domheid. Ja, daarom zeg ik jullie ook na de les nergens aan denken. Niet denken aan de les ha, voor geen minuut. Alleen jezelf net zo naar een andere kant overhevelen. En net zoals een koe die op een wei graast. Zo, kijk nou hoe geweldig. Ik kan, kan uren kijken naar zo'n koe. En dan kan je enorme wijsheid leren van die koe. Ja? Ik nou, al kijk nou, naar de koe en dan zei ze dat... En jij maakt je druk over dit, over dat. Want als je alleen maar kijkt daarnaar... En je ziet de natuur, je ziet de schepper zelf. In die koe. In het gedrag van die koe kan je dat ook zien. Daarom is alles... Al die ook dieren zijn gemaakt om van hem te leren. Heel? Dus de wijsheid van die domheid. Onthoud wel. En als jullie rijp zijn, stap voor stap zeggen... Doe maar met mij ook dat. Maar ik zeg niet dat ik het al kan. Maar ik leer het. En dat is, is iets wat in de diepste, diepte, van de diepte, van de alle dieptes, daar zit deze leer besloten. Het ligt niet aan het oppervlak. Het is niet, ligt niet aan het oprapen. De, de, de leer van de domheid. Alleen hij die domheid toestaat bij zichzelf. En ook bij de wereld die ook toestaat dat de wereld enorme domheid in zichzelf heeft. Een domheid in de ziel natuurlijk niet de domheid van dat, maar een goede domheid. domheid die opbouwend is. Hè? Natuurlijk, alles is in, de wij alles is in wijsheid ge uh, geschapen. Natuurlijk moet je niet denken dat het zo... Zo so dat het domheid op zichzelf. Alles staat het zo. Dat in de wijsheid is geschapen. Maar, nee. Kijk, <coughs> er staat ook geschreven Zonder dat. Verstand? Huh? Zonder verstand. Dat komt. Laat andere keer. Nee, ik zeg het alleen. Ter, ter, alleen dat jullie dat horen. Je dat, kan uh, uh, niet. <coughs> yeah. Yeah. Dus die domheid, de leer van domheid, is geweldig. Want dan, de een. Waarom? Eén tegenover elkaar, de, een, de ene tegenover elkaar, andere heeft de schepper geschapen, ja. De nacht, nacht en dag, ja, eh, allerlei andere, zwart, wit, eh, allerlei andere dingen zijn altijd in paren, als het ware, geschapen. En tussen hen de middelste lijn komt, maar de middellijn bestaat niet, onthoud het erg goed. In de, in, de, in de werkelijkheid bestaan alleen maar twee krachten, onthoud dat. Alleen maar chassadimen en rood, alleen rechts en links. Alleen de mens maakt de middellijn. Eigenlijk, de middellijn is niet, bestaat niet. De mens alleen is, is uh, daarvoor in, in leven geroepen, op aarde gezet, om die middellijn op te maken. En de middellijn, dat is de schepper. Dat is a, dus rechts en links zijn manifestaties. Uiterste twee, maar in de midden, daar zit shalom, de ware realiteit, zit in de middle Dus altijd zoeken naar de middle lane. Dat is wat betreft die de wijze, de leer van domheid. Maar daarvoor zijn we nog niet, daar zijn we nog niet genoeg wij moeten nog veel leren voordat wij komen uiteindelijk naar de leren van dombeed. Eigenlijk? Misschien dat is even toch. Maar de tarot, ja, tarot. Even, ik, breng, ik spreek niet over de mensen die tarot doen. Ik alleen de houding. Dat is ook een manier om van rechts, van links, sorry, van links, het iets te pakken, de krachten iets en te halen naar beneden. Eigenlijk niet door het middenlijn. En door het middenlijn is het wel de kabbala. In de zoger kunnen we ook leren. Al die lijntjes op je hand. Kunnen we leren dat. Ik zou het ook weer be beginnen. Maar nie, nu nog niet. Want nu gaan we dat onthouden dingen. Net zoals doen die tarot specialisten. Ja, wat ze doen. Ze onthouden allerlei, allerlei plaatjes. Allerlei trucs. Dat ja, is nou goed. Ik zeg niet, ik wil niet daarover. Ik, wil niet dat, dat, ik bedoel niet, niet negatief. Maar ze alleen onthouden dingen. En dan en vanwege die onthouden. En wij moeten absoluut niets onthouden. In de Kabbalah moet je niets onthouden. Alles komt in jou en ergens. Zetelt zichzelf ergens. Maar niet in jouw verstand. Niet in jouw vlees. En daarom alles wat wij leren in de Kabbalah. Dat is het enige wat blijft van de mens na. Het gaan naar het uiteenvallen van het fysieke omhulsel. Dat is het enige wat overblijft. Natuurlijk blijft ook aan de ziel hangen, ook aan de ziel blijft hangen, natuurlijk, alle inspanningen die de mens levert hier op aarde. Als iemand bijvoorbeeld speelt viool en al zijn leven uh, inspanningen doet in de viool of iets yeah, anders. Maar inspanningen levert. Natuurlijk, de inspanningen worden ingekerfd in zijn cellen. En natuurlijk, dat, uh, dat blijft wel bestaan, natuurlijk, de inspanningen. En niet iets anders. En dat ook natuurlijk inspanningen betekent dat hij had overwonnen de luiheid. Doet er niet toe wat, waarmee was hij bezig? Met een wiskunde of iets anders, maar hij had het de nachten niet geslapen. Hij had alles geïnvesteerd in zijn... in zijn beroep. En als iemand dat doet met die, met op die manier... dan wordt hij absoluut succes. Wat is succes natuurlijk in zijn leven? Alles hangt van... Maar die tarot... even, wij spreken dus niet over tarot. Maar... je kan zo lezen... aan de hand kan je lezen... het is absoluut Joods. Joods bedoel ik... Uh, want ik bedoel Joods, bedoel ik niet dat het Joods religieus is. Maar het de bedoeling dat het allemaal natuurlijk van het origine, als we zeggen Joods, betekent niet dat het behoort tot Jodendom. Ja, alles wat behoort tot dom, allerlei soorten dom zijn. Jodendom en allerlei andere. Dus dat is heel iets anders. Ik bedoel, het is, daar zijn tradities. Ook natuurlijk, alles, is, alles, is, alles, is, alles is, heeft de grondslag de wetten van het heelal. Dus als ik zeg joods, betekent dat het origine is kosher. Dat komt dus door, door dat moeten we ook bij Ari, moet je leren en zogger, dat al die lijntjes zijn natuurlijk overeenkomen. Hand, wat is hand? Rechterhand is geest. genade. Linkerhand is de gestrengheid. Jean, gestrengheid. Dus als je park bijvoorbeeld de rechterkant, moet je kijken daar vanuit het perspectief van genade, wat in hem is. En links is dat absoluut ontbreekt bij elke tarot-specialist. Bij ons ook gestudeerd. was iemand uit Rotterdam, bekend, een tijdje hier. Een oudere man was hier ook. Kwam bij mij om te studeren bij ons een beetje over tarot. En ik zei, kom maar even op de lezing. Ja. Oké, okay, maar doet er erin doen. Maar, dus, er zit wel, wel, wel, de ware dingen zitten wel daarin. Ja? Natuurlijk is het niet zo dat het alleen, dat je kan alleen maar zien wat de mens, ja wat, uh, wat is de bestemming van de mens. Je kan zien bepaalde dingen, die zijn aard, zijn uh, net zoals je kan zien in de naam van de mens, en dat doet er niet toe van welke origine is de mens of die een naam van een Papua heeft, bij de Papua, of een Amerikaan, of een Jood, of een Christen, doet er niet toe welke naam aan hem gegeven is. In die naam zit, als je dat die weergeeft uh, in de Hebraeënse letters, kan je zien twee dingen. Je we moet wel weten de combinaties hoe oh, dat zit. Maar je kan twee dingen altijd uitlezen. Wat de mens kan bereiken door Wat is zijn bestemming. Als hij het goede kiest, maar duidelijk, eigenlijk... in de naam zit niet dat het alleen maar zo zal gebeuren. Absoluut niet. Ook in de, in de, in de lijntjes, in de handen zit ook niet dat het allemaal noodlodig is. Niets is noodlodig. Maar daar zit wel bepaalde lijn daarin, dat als een mens bijvoorbeeld zijn het goede kiest, en uit, vanuit wat, wat ingebakken is in zijn naam, in de goede samenstelling van wat het, in het geval dat hij het goede kiest vanuit zijn naam, dan zal die wel tot zijn bestemming komen, naar zijn vervulling vanuit zijn naam. naam. Dus en in, ook daar in de naam zit ook, als je het anders schikt, in de naam, daar zit ook de waarschuwing aan de mens. Wat zal dan gebeuren aan de mens als hij het kwade verkiest? Dus in de naam zitten twee. Zitten, als, je, als jij, de mens, die deze naam draagt, als je het Goede kan, als je het goede de goede combinatie, wat aan jou, in jouw naam is, zal opvolgen, dan zal je komen tot die en die, ja, dat en dat, je komt tot jouw volmaaktheid, maar ja, dat en dat en dat geeft jouw naam. En dat zit al in de naam, alles, alles is, uh, is geschreven. Ik kijk bijvoorbeeld, ik kijk bijvoorbeeld naar de namen, en ik zie, als ik verbind bijvoorbeeld op het internet, hoe oh, heet het via zo'n internet, Via de tv, als ik hoorde, zie ik die... Altijd kijk ik naar de namen. Niet altijd de namen worden genoemd. Maar aan de naam zie ik, dan kan ik dat ontwikkelen zijn... wat hij had bereikt. Jij ziet het aan die naam. En anders wordt het ook in de naam... waarschuwing aan de mens gegeven van... doe dat niet en doe dat niet. Structureel, dus proces. Niet een uh, concrete ding. Maar een proces wordt aangegeven van... Doe dat niet. Let op dat van die letter. Laat die letter niet komen op de eerste plaats. Want daar zit in die letter, daardoor ga je dan aantrekken dat kwaad naar jezelf toe. Dus jij moet altijd nastreven die combinatie die jou goed brengt. Maar het werk is aan jou. Het is niet zo duidelijk. De mens is dan niet een uh, uh, pinot. Zeg je dat? Ja? In, so, ja. Huh? Een pion, precies. Het is niet al een pionnetje dat die in de, die, als het ware, wordt meegesleurd door die, al die krachten. Van boven is alles bepaald voor hem. Dat is absoluut niet zo. Het wordt van boven gegeven in de naam, want de naam geeft de vader en moeder. En altijd klopt. De vader en moeder kunnen in niets geloven, maar zij altijd geven de naam zoals van boven wordt ingefluisterd. En dat schrijft dan Thouut. Dus het doet erin toe welke, welke volk is dat. Als de mens komt van een, van een Papua's of van, van wie dan ook. Doet er absoluut niet toe van, of die ontwikkelde volk is niet. Altijd geeft men de naam naar de krachten wat, waarom. De ziel wordt altijd gegeven door de, van, van de schepper zelf. En de naam wordt ook overeenkomsten gegeven net zoals de instructie. Er wordt altijd instructie daarbij gegeven. Dus de ziel komt en wordt ingefluisterd, als het ware, in de vader en moeders uh, innerlijk, dat zo moet je naam geven aan jouw aan, aan jou kind. Zo so, duidelijk. Maar de mens is altijd voor de vrije keuze gegeven aan de mens. Hij zelf kiest of je gaat rechts, of die gaat links, of je gebruikt zijn naam. Maar het is altijd belangrijk om je naam goed toch wel steeds in de gaten houden. Dus altijd verbinden jezelf met, met jouw naam. Heel? Zit in de naam, zit enorm veel. Zit eigenlijk de weg. Maar je moet het weergeven in de letters. Want de letters is het enige, de en, het, en, het enige alfabet, het enige uh, uh, uh, zeg dat, een systeem van... Uh, ...tekens die dan absolute uh, behouden nog, behouden altijd hun absolute overeenkomst met de wetten van het helaal. En daarom, dit volk wilde nooit af ja, van, het, van de taal, daarom wilde dit volk was instinctief tegen elke vermenging met andere volken. Niet omdat ze zo, dat was, dat was alleen dat, omdat ze de dragers waren van die van die krachten... en van die letters... en het is allemaal één verbondenheid... met... Uh, tussen die letters en... het jood zijn betekent dat... Uh, iemand die strijft absoluut naar... een unieke... persoonlijke verhouding... met zijn eigen destinatie. Ja? En dat is wat wij doen. Alleen dat geeft het leven smaak, en alleen daaruit kan je dat puttende redding vandaan. En dan, dan ga je zien dat de redding zit in jou. Straalt vanuit jou, niet in jou. Het is niet van ons, duidelijk. En in de zit absoluut niets van ons. De mens is net als een zwarte zwaar, doos. Niets zit in de mens, niets goeds, absoluut niets. Eindelijk. Dus natuurlijk de religie zegt, de mens is goed, natuurlijk. Ze dus willen de de, altijd de mens natuurlijk uh, sussen. De religie wil niets anders, ze wil de mens sussen. Maar niets anders, maar, maar de waarheid is, is niet toegestaan aan de mens te geven. Daarom, religie wil de mens niet, de, wil, uh, kan nooit de waarheid aan de mens onthullen. Want de waarheid zelf, de mens moet zelf vragen naar de waarheid. En dat zeg ik natuurlijk nergens buiten zoiets om Godverhoede iemand te iemand, schijn zelfs te werpen dat, dat uh, iemand minder ontwikkeld is of meer ontwikkeld. Godverhoede, verhoede. Het is absoluut om, want, aan, want van wie wordt de wens gegeven aan, wie, aan iemand om religieus te zijn? Van boven, duidelijk van boven ook gegeven wordt, dat die houdt zichzelf, op een ander oké, okay, laat hem een andere ligje houden. Totdat de mens rijp wordt, en die gaat praten met de schepper, en die zegt, ik kan niet meer dat, ik wil niet dat helemaal in pot ik wil niet dat, en ook dat komt van boven, dus niet de mens kiest dat daarvoor. Ook dat, de vraag naar de persoonlijke relatie komt ook van boven. Dat betekent dat de ziel al rijp is, dat het ligt niet aan jou. Jij krijgt in dit leven ziel, ja, jouw innerlijk. En de andere, de die bijvoorbeeld leeft alleen in onze wereld, interesseert hem absoluut niets. Ik heb bijvoorbeeld een broeder en zuster die absoluut geen enkele interesse nooit gehad voor iets wat innerlijk is. Nou, Beiden hebben een prachtige carrière opgebouwd. Ja, mijn dochter is echt een topspecialist geworden. Echt wereld op wereldniveau voor cardiologie voor kinderen. Geweldig. Met een kind van deze wereld. Ja. Alles is tevreden, en allemaal is zo. Ja. Valt er over, met, met, over iets te praten. Ze hebben geen interesse, geen, geen gevoel voor, voor het geestelijke. Nou, ze denken dat alles, dat is, that is setu, dat is alles wat er is. mijn broeder ook niet. Weet ik. En terwijl ik was al uh, tien jaar, twaalf jaar, ik wist niet, elke dag stond ik op en ik dacht: waarvoor is dat? ik. bedoel, andere dingen die mijn broeder en zuster bijvoorbeeld waren. Dat is iets, ja, een mens heeft het wel. Ik bijvoorbeeld was al als kind, uh, mijn vader en moeder, die wisten niets van muziek, uh, een beetje joods muziek, een beetje eenvoudige mensen waren. En ik was al tien jaar en ik was gek van muziek, van klassieke muziek. Waar heb ik het gehoord? We hebben niet eens in mijn, mijn kindertijd. Hadden we niet eens? hadden zo'n so radio, weet je? Net zo so, na de oorlog was het hier zo'n so radio, zo'n so, so van Philips, ja? van zo'n so zo'n so, so so so iets. hadden we ook nog thuis. We hadden niet eens en TV had ik ook niet eens pas uh, als als al een man van vijftien. Zo heb ik voor het eerst TV. Hadden we voor het eerst een Russische tv gekocht. Maar dat is het niet. Maar de klassieke muziek was ik gek op dat. gek op, op, de, op de. Ik zeg het even. En zo, zo is het ook de wens naar de, het ware bestaan. Anderen heeft dat niet. Dan moet je hem ook niet, niet, niet suggereren. Daarom maken we ook geen reclame in de Kabbalah. En als je hoort ergens dat er reclame wordt gemaakt van de Kabbalah, Dan is het... Verschrikking wat ze doen. Natuurlijk, in Israël bijvoorbeeld, de Baruch doen wel, en ze goede werk wat ze doen. Maar ze doen aan, ene, aan de ene kant, is het snijden in je eigen vlees. Waarom? Het is wel, kan wel misschien Kabbalah een beetje verspreiden, maar alleen maar voor beginners. Eigenlijk. Alleen een kans geven aan iemand dat, maar verder niet. Mag absoluut niet dat doen, waarom niet, als de mens niet rijp is daarvoor te horen, en jij gaat hem uh, pompen, het, pompen met, de, met, de, met de kennis van de kabala dat is absoluut slecht voor jou voor jou is het slecht, duidelijk je kan iemand vertellen over religie etcetera, waarom dat geen schade kan brengen waarom, in de religie komt de mens niet onder zijn Zeg je dat? Niet onder zijn tabor, niet onder zijn uh, navel. Ja, duidelijk, hij komt niet onder zijn navel, dus je kan geen, geen schade brengen. Daar kan je schade brengen, Wo? hoe? Onder de ta onder de navel, hoe? Ja, als je hem vertelt, ja, en hij wil het niet, en hij, is, hij heeft ze absoluut niet gecorrigeerd, nog minder dan jij, en hij heeft absoluut daar wat onder is onder de navel, is absoluut niet ongerept, daar is, alles is uh, onontgonen land. Ja? Nou, en jij gaat hem iets vertellen, en jij gaat trekken, probeert Gadloed geven, Gadloed, waarom? Een grote toestand, ja of niet? Jij ja, als je iemand vertelt over de Kabbala, wat doe je? Jij bent, hij is dan een leerling, net als bij ons nu, en hij, jij gaat, hoe kan je hem iets bijbrengen? Alleen wanneer je een grote toestand maakt, eigenlijk. Jij kan leren aan alleen, wanneer je jezelf verbindt, jezelf al die, al die, al jouw innerlijk verbindt met elkaar, ja of niet? Je verbindt boven en beneden. En, terwijl well, hij is niet voorbereid daarvoor. En jij gaat het aan hem vertellen. En jij opent jezelf daarvoor. Dan, direct, wij weten niet van die verhoudingen, omdat wij denken dat wij vlees alleen zijn. Dan van binnen die draadjes van hem, wat hij niet weet, die mens. Die ga jij daarmee direct overnemen van hem. Eigenlijk. En zij komen dan in jouw kilim, ook beneden naar jou toe. En jij gaat dingen kapot maken, niet kapot maken. Jij gaat daar, als het ware, uh, jij breken. Jij gaat daar breken wat je had zo, met zoveel moeite opgebouwd. Jij gaat daarmee breken. Natuurlijk, niets wordt gebroken. Maar dan moet je weer, energie in, insteken, om dat weer op te bouwen. Duidelijk. En bovendien, jij kan ook schade aan hem, aan hem brengen. Onthoud het erg goed. En dat, dus voordat jij gaat echt iemand over kabbala spreken, dan moet je van binnen dingen, bepaalde dingen op slot doen. Ook ik doe het ook op slot. En ik doe het ook open, wanneer ik zie dat ik mag het open doen van binnen, om aan jullie, niet aan jullie, om hier naar buiten te brengen, in hier, om hier het naar boven te brengen, dat het, ja, om naar buiten, als het ware, te brengen. En zelfs als jullie dat niet voelen, dan komt het op jou over, en het gaat in jou werken. Maar dan ben ik hoofdverantwoordelijk, geacht, dat ik het goed doe. Eigenlijk. Want ik heb jullie aandacht gevraagd. Ik heb jullie ook gezegd, verweer jezelf niet. Blijf hier open. Blijf ontvankelijk. Niet tegenstribbelen. Op alle dingen heb ik jullie gezegd, alleen maar omdat, omdat jij sneller zou tot je doel komen. En niet dat jij met mij zou niet gaan, uh, zeg dat, mond, zeg ik tegen mond, hè? Uh, huh? Discussiëren ofzo. Discussie is goede discussie als wij spreken over het geestelijke. Alleen we hebben lang daarover gehad om te leren hoe we met elkaar omgaan. Dat, ik, dat, ik, dat jij niet gaat vragen stellen vanuit jouw uiterlijke mens, duidelijk. Terwijl ik heb het alleen tegen, jou ik spreek tegen jullie allemaal, via, via mijn innerlijke mens tegen jouw innerlijke mens, duidelijk. En daarom, op die manier kunnen wij wel overbrengen van energieën, van krachten, van genezingen en van zegeningen. Duidelijk. Waarom? De wet van overeenkomst naar regenschappen. Dan gaat het van mij vloeien, niet van mij persoonlijk, maar wat ik ontvang, geef ik dat. En van jullie op de les, ik voel al die krachten wat jullie uitstralen, alle tekorten neem ik in mijzelf op. Ja, dat is net als alle zonden op jezelf leggen. Dat betekent dat. Niets anders. En, en wij moeten dat ook leren. Dat. dat is absoluut hetzelfde. Alle zonden moet je op jezelf leggen. Dat is niet erg. Het zijn niet jouw zonden. Zonden van die anderen. Je hebt jouw eigen zonden. Duidelijk. Maar als ik neem al die zonden van jullie, betekent, zonde betekent, ver, betekent tekorten. Ja? Wat jullie hebben. Dan neem ik het op mijzelf. Dan ga ik het gooien omhoog. Hoog, hoog. Niet, dat, niet dat ik dan nog een bepaalde gesprekken, heb, al de, hoe, hoe zeg je dat, uh, hokus pocus doe. Absoluut niet. Maar ik neem het in mijzelf op. Ja, met mezelf op. Eindelijk. En ik gooi het naar mijn hoofd toe. En daar gaat het. En in het hoofd hebben wij de plaats waar de aankomende, het aankomende licht altijd blijft uh, uh, willen, als, als aura. die wil altijd binnenkomen. En ik kom dan, met niet alleen met mijn tekorten tijdens de les, maar ik breng jullie tekorten samen. Dus hebben we een geweldig, geweldig tekort. Ja? En tekort betekent, is ook een vorm van kli, ontvangen, ontv de plaats om te ontvangen. Dan heb ik ook, tijdens de les bijvoorbeeld, ik neem alle tekorten mee, dan heb ik de ware, uh, het ware aanvraag. Het ware, het, het ware verzoek kan ik hebben, ja, want mijn verzoek kan misschien niet, niet genoeg zijn om jullie allemaal te dekken. Eigenlijk mijn verzoek omhoog uh, aan krachten. Dan neem ik dan jouw tekort, jouw tekort, jouw tekort. Dan kan, ik, dan, dan kan men ons niet ontzeggen, dan is het ware tekort, het ware verzoek is. Dan geeft men ons dat op dat moment... Via de zoger natuurlijk, niet, uh, niet via dat zomaar, so, uh, so. maar dat de hele, uh, het hele, dat sfeer van de zoger. En ik deze dag bijvoorbeeld, bij donderdag, kan ik niets anders lezen. Ik bedoel, ik niet kan, ik doe dat niet. Dus de hele dag, zo, so, we gingen ook vandaag ook ergens wandelen en zo. En dan loop ik zo, so, zo so net of ik er niet, ja ik ben er wel. En tegelijkertijd iets met mij gebeurt van binnen... en ik laat allemaal gaan. Waarom? Het moet aan mij gebeuren dat ik vanavond klaar moet staan... op welke manier dan ook, weet ik niet... dat ik vanavond, op donderdagavond... dat ik mij laat mijzelf... niet ikzelf mijzelf voorbereid, absoluut niet... maar ik laat mijzelf voorbereiden... door het licht, door alles... ...zaken in mijzelf... ...en dan heb je momenten waarbij ik zwaar ben... ...en dan heb je andere momenten die ik dan... ...licht opeens ben... ...doet er niet toe wat... ...wat het aan mij gebeurt... ...maar ik moet klaar zijn... ...savonds... ...dat ik die... ...alle verbindingen heb al gemaakt... ...voor de les... ...duidelijk... ...en daarom daarna, daarna begint de les... En, ...en ik weet al... ...doet er niet toe wat... ...maar de, verband, het ver, de verbondenheid is aan mij gebeurd. Dat was net zoals was het ook in bij, bij de Rosenkruisers, herinner je ook toen ik de lezing had gegeven. Ik was al overtuigd, of een jaar geleden was het. Ja, dan ben ik overtuigd, dan weet ik op dat moment niet van mijzelf dat ik ben overtuigd. Maar ik heb die verbindingen al gemaakt. En niets verdwijnt in het geestelijke. Duidelijk. Die verbinding heb ik gemaakt en dat betekent dat het is mij gegund. Hey. Op die manier gaan we om met ons innerlijk. Dat aan de ene kant aan mij toebehoort. Aan de andere kant toebehoort het aan het licht. Zoals we ze dat zeggen, de schepper. Maar we nemen dat voorzichtig. Hebben we dat woord. Het woord is natuurlijk veel beladen. En, en mijn verbondenheid met alle andere zielen. En in de eerste instantie natuurlijk met mijn klas, omdat ik ken jullie. Eigenlijk, ik ken iedereen van jullie. Maar dan verbondenheid met jullie. En dan is het net zoals ik verbonden ben met de hele wereld. En ook voor jullie is het precies hetzelfde. Je moet voelen jezelf verbonden met, een, met anderen. Of te komen op de les waarbij jouw intentie is om jezelf te verbinden ook met de anderen. Waarom? Wij zijn absoluut met elkaar verbonden, al lijkt al, al le, al het ons dat het niet zo is. De hele wereld, wij zijn absoluut met elkaar verbonden. Al, en alleen ons lichamen, die scheiden ons, eigenlijk... Ja, ook dat, ja. Dus alle, alle mensen zijn Aravim. Alle mensen zijn staan als het ware borg voor elkaar. Hij zit het vertaal vanuit in de, de Bruis. En dat was ook de... Mishnah was ook een van die... Mishnah was zo dat de ene grote wijze had gezegd... dat alle Joden zijn voor elkaar, met elkaar... als het ware standboren voor elkaar. En dan komt er Rabbi Lazar en je zegt... alle mensen in de wereld. Dat staat ook in de Joodse wet. Dat alle mensen, niet alleen de hele wereld, wij zijn allemaal verbonden met elkaar. Je kan, niemand kan komen tot zijn eigen vervulling zonder, zonder aanverbondenheid aan, op te bouwen in zichzelf met de hele wereld. En dat is echt waar dat het zo is. Het is geen mooie woorden, geen religieus religieuze praatje. Eigenlijk. Ik zeg het jullie omdat, uh, voor mij is het absoluut, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, de ego zo, zo verschrikkelijk was, dat ik wilde niets, alleen ik, ik, ik. En ik kan zeggen aan jullie, niet alleen van mijn ervaringen, van wel eens wat ik leer en wat ik, wat ik ervaar, want ik, ik, heb de, ik heb de bronnen, ik behandel de bronnen, de bronnen van de bronnen. Die in deze generatie iemand aan kan. Natuurlijk zijn er wel ook een aantal andere kabbalisten die veel dieper kunnen ingaan in de materie, etc. Maar aan mij zit, ik ben ermee opgezaddeld, zonder mijn eigen wens. Ik wil alleen maar thuis zitten, leren zoger zelf op mijn zolderkamertje, dan voel ik me net in nirwana. Ah, geweldig. Heb ik niemand nodig. Waarom moet ik dat doen? Moet ik dat doen? Ik was al zakenman. Ik wil niet meer. Zo, ja, so, zo so was ik. En moest ik het allemaal doen. En aan mij is het meest gegeven om dat door te geven. namelijk door te geven. En juist aan de mens die, die erom vraagt. Deelijk. Niet aan het als religie of zo. En daarom vertel ik aan jullie. Leer Anderen in jezelf opnemen. Dus niet in jezelf opgaan in anderen, dat is, is overspel. komedie ja, spelen, natuurlijk, bij van leer kan je doen, maar het is gevaarlijk en dat kost tijd. Jammer voor je tijd. Deelig. Alleen aan jezelf werken. Alleen aan jezelf werken. Daarmee, maar breng, neem alle in jezelf op. Je, op welke manier? Jij ja, kijkt iets op de tv. En jij ziet iets verschrikkelijks, iemand daar, iemand, en die, die wekt bij jou weerzin. Jij moet werken aan dat weerzin wat je ziet, ergens anders op de heen. Right? In jouw ogen is het verschrikkelijk, dat en dat. En jij moet hem opnemen in jezelf. Eigenlijk, wat betekent dat? Jij ziet iemand daar die, die dan iets een misdaad pleegt of zo. En jij kijkt natuurlijk zo met je ogen van, jij bent al getemde dier. Je voelt al jezelf dat jij bent toch getemd. Ja? Jij komt uit het circus. Jij weet, jij bent al getemd. Jij kan niet, meer bijt anderen niet meer. Open, in, in, in het openbaar. Ja? Hij bijt niet meer de anderen. En hij bijt wel. heeft op die manier, hij is nog, hij is nog wilde dier. En jij bent getemd. En jij gaat kijken naar hem. Kijk, als, net als een, een tijger vanuit een... Ja, of een... Ja, vanuit een circus. Die zoveel... Die corrupt is. Die weet, oké. Okay, als ik niet bij dan, dan krijg je veel meer. Veel beter, lekker, et cetera. Ja. En je kijkt naar hem en zegt... En hij bijt. Wat een verschrikkelijke. Tijger is dat. Hey. En... En, en jij moet het anders doen. Jij moet het weten dat jij moet hem opnemen in jezelf hoe Jij moet kijken naar hem en moet je zeggen, ik ben ook zo, alleen ben ik een beetje getemd, maar ik heb al die trekken van hem ook in mijzelf. En dat moet je herkennen, die, die, die, die dingen van hem, moet je in jezelf overnemen in jezelf. Dus als het ware dezelfde zonde dragen van hem O anders ben je, anders ga je zelf opstellen alsof je goed bent wanneer jij kijkt naar hem en hij is in jouw ogen slechterik, dan op dat moment zet je jezelf al op een, in een positie dat jij goederik bent uiteindelijk, en als je meent dat je goed bent kan je iets ontvangen als je meent dat je goed bent, dan van boven zeg men, maar, hij is goed hij meent dat hij goed is. Dan hoeft hij niets, niets meer om te ontvangen. En nee, als je dat ziet en zegt tegen jezelf. Je voelt dan in jezelf zo. Hetzelfde. Je kijkt nou, dat is een massamoordenaar massa of massaverkrachter. En je zegt: Ik ben dat ook. Nee, en of je de Kabbala leert, of je een Kabbala-meester bent, of je een gewone bent. Je zegt: Ja, ik ben dat ook. Maar, jij maakt jezelf daardoor niet, mag je jezelf niet maken daardoor als boosdoener. Je mag niet denken, aan de andere kant mag je niet denken dat jij boosdoener bent. Hoe kan je dat rijmen? Duidelijk. Aan de ene kant mag je niet, aan de, ene, aan de ene kant. Duidelijk, wat ik, dat dilemma. Aan de ene kant mag je niet zeggen dat jij bent, ik ben, ik ben goed, uh, dat, ik ben volmaakt, ik ben veel beter dan hem. Et ja, want dan kan je niets ontvangen meer op dat moment. Ben je zelf, zelf, hoe zeg je dat, zelfgenoegzaam van jezelf. Ja. Ja, ik heb niets nodig, kijk nou hoe hij hoe heet het heeft. Ja, ik heb het veel beter dan, kijk nou waar hij leeft, in welke omstandigheden. Ja, dan voel je direct, ga je dan in, eh, daardoor, door zijn ellende, ga jij je jezelf goed voelen. Daar moet je opletten, want we zijn allemaal verbonden, absoluut verbonden met elkaar. Of dat tsunami daar, of dat daar iets anders is, absoluut verbonden met elkaar. Aan de ene kant zie je dan iets wat in jouw ogen slecht is. Moet je het opnemen in jezelf. Waarom? We zijn absoluut verbonden met elkaar. Als je dat opneemt in jezelf, terwijl het niet jouw ellende is, maar van die, van die iemand... Jij gaat als het ware daarmee, uh, net als magnetisch, hoe zeg het, ga je dat met handen manipuleren, ga je dan iets uh, bij het massage maken, ga je een beetje pijn als het ware van de rug van iemand afdoen nemen. Ja? Zo ga je ook daarmee afnemen als het ware dat kwaad, Leg je op jezelf. Maar dat is niet jouw kwaad. Daarom is het, kan je dat wel doen. Dat zal je niet brengen tot, als je kijkt dan, de kwaad. Dat kwaad van massavernietiger. Massaverkrachter. Dat jij gaat. En, uh, uh, dat jij het overneemt naar jezelf. Dat jij gaat het niet doen zoals hij. Daardoor omdat jij dat zo gedaan hebt. Dat zijn niet jouw killing. Niet jouw uh, trekken. Maar jij neemt het op jezelf. Over. Aan de andere kant moet je ook niet opletten dat jij daardoor... Waarom moet, hoe, moet je opletten hoe jij dat doet? Eigenlijk. Dus alle zonden mag je naar jezelf toetrekken. Waarom? Dat ben ik. Verkrachter, ja. Uh, Moordenaar, ja. Alle trekken, wat, alle trekken wat in de wereld zijn. Waarom is het zo? Omdat alle wensen in de wereld die er zijn, die zijn behoren tot de hele gamma van wensen van de mensheid. Dat zijn geen afwijkingen. Duidelijk. Onthoud dat erg goed. Dat zijn wensen die in de mens zijn, dat zijn geen afwijkingen. Natuurlijk, dat is altijd afwijkingen, kun je zeggen, afwijkingen van normaal. Dat kan je zeggen. Maar als iemand bijvoorbeeld daar ergens die schiet, dan die studenten en leraren dood. Het is geen afwijking. Eigenlijk is een koele bloed dat zo'n wens bestaat in elke mens. En dat moet jij herkennen. Niet, herkennen, niet de komedie spelen dat ik ben een goeder Dat moet je wel opnemen in jezelf. Dan moet je zeggen op dat moment, ja, dat ben ik ook. En als daar een, van een of een andere dictator wordt, uh, zij ziet de beelden dat men een uh, en ja, touw over zijn. Over zijn, uh, over zijn nek doet. Stroop over zijn nek doet. Dan moet je niet kijken en zeggen, oh, oh geweldig, ah, sm smullen daarvan. Kijk nou hoe die verdient, heet dat. Ja? Dat is niet jouw zaak, of hij het verdient. Ook dat moet je op jezelf nemen. moet je zeggen tegen jezelf, ook ik verdien voor 100% de stroop, met alles wat ik aangericht heb, en doe nog steeds elke dag welke, welke kwaad ik elke dag nog aanricht. Zelfs als al in mijn hoedanigheid van een getemde dier. Duidelijk. En aan de andere kant, duidelijk, hè? Dat, dat schema. Aan de andere kant moet je oppassen dat jij daardoor niet gaat jezelf euh, zien als boosdoener. Want dat is ook niet goed. Ja, duidelijk, waarom niet? Vanwege de. de de wet van overeenkomst naar eigenschappen, van, de gezegende kan niet, de gezegende, ja, Baruch, met ba Baruch, hij die gezegend is, die, aanhecht aan, aan de gezegende, en de Aroer, ja, en hij die vervloekt is, die kan niet aanhechten aan de gezegende, duidelijk, als ik mijzelf zie als, boosdoener dan ben ik op dat moment uh, het tegenovergesteld ik heb dan tegenovergestelde eigenschap dan het licht, licht is alleen maar wil geven is goed etcetera. en ik ben dan, voel ik dat ik de boosdoener ben dan ben ik ten aanzien van het licht ben ik als vervloekte en dat kan niet vanwege de discrepantie naar eigenschappen met het licht kan ik dan licht ook niet ontvangen, duidelijk. Dus dan moet je ook goed opletten aan de andere kant, aan de ene kant, let op. Kijk, dat is die tweeledigheid van de twee krachten bestaan in, de, in het heelal. Dan moet je altijd leren van die twee, altijd twee zijn aanwezig. Niet alleen, ik goed ben, vandaag ben ik goed of niet, en morgen ben ik misschien slecht of niet. Beide zitten altijd tegelijkertijd dynamisch met elkaar verbonden. En jij kiest elk moment. Jij moet jezelf, staat ook geschreven, Je moet jezelf, je moet je elke moment zien als voor 50-50. Ik ben voor 50%, -50. 50% uh, uh, goed en voor 50% kwaad. Dat betekent dat jij keuze heeft. Dan kan je elke moment keuze maken. Eigenlijk, als het 50-50 is, dan betekent één goede daad van mij. En heb ik dan. En heb ik dan een meer, daar, 51, 49, dan winst? Ja of niet? Het is genoeg, maar één daad. En dan ben ik al, oh, heb ik dan de, de weegschaal doen? Overslaan. Overslaan. Duidelijk. Maar niet zeggen tegen jezelf dat, dat, uh, ik ben boos doen. Dat ik ben, uh, oh, het ellendel, ik ben boos doen. Dat moet je ook vermijden. Waarom? Vanwege die, wat ik jullie heb verteld. Maar hoe kan je dan. Hoe kan je die twee dan rijmen? Ja, daar moet je zo doen. Jij bent toch anders. Kijk, als je al die zonde op jezelf legt, dat betekent dat jij ziet. Ja goed, I am the smoker. Hoe was het? zien in de liedje. In het liedje was het. Ik ben I am smoker. I am a, I am a joker. Ik weet mean, het Het was vroeger. Het was een so mooi liedje. Een goed liedje. Dat ik ben dat, ik ben een roker, ik ben dat en uh, alles moet je zeggen. Maar in de moet je niet zeggen dat jij boosdoener bent. Maar wat kan je dan doen? Als je sinner. ja, I'm am a sinner. Oké, ja, I am a sinner. I am saint. I am a saint. I am a sinner. I yeah. am saint. Erg eh, goed, goed liedje. Maar kijk nou, kijk nou, waar, wat is het verschil? Als je zegt ik ben boosdoener, dan is het oh, oh, dan jezelf. Jouw uh, taak, jouw vermogen om te keren naar het licht. En als je, wat moet je dan anders doen? Jij moet wel, als je weet dat jij al die zonde heeft in zichzelf. Alles wat je in de wereld tegenkomt, dat ben jij ook. Ja, absoluut. vernietiger. Ja, dus ook de holocaust. Jij bent ook, jij zou het ook precies hetzelfde doen. eigenlijk. Jij moet het herkennen bij jezelf. Nee, nee, dat kan niet. Ja, je moet jij zeggen, want alle wensen van de mensen, er bestaat niets in het algemene wat niet bestaat in, in elk detail van de schepping. Als er zo iemand was die massavernietiging heeft veroorzaakt en niet één keer, dan heeft elke mens in zichzelf precies dezelfde wens. De grootste duif, die heeft dat ook in zichzelf. En als je dat herken, herkent, dat jij dat hebt, maar jij doet het niet als boosdoener. Dat jij zegt, oh, ik ben boosdoener, oh, ellendeling oh, dat ik ben. Dat is, nee, dat is niet goed. Want de mens is, is alles gegeven aan de mens. Alleen de mens kan zichzelf corrigeren. Alleen de mens kan ook de wereld corrigeren. En niets komt van boven als de mens van beneden niet aanwakkert, het hogere. Duidelijk. Wat moet je aanwakkeren? Alle zonden moet je op jezelf nemen. Absoluut. Maar jij moet wel daarmee doen. Jij moet daarmee wat doen. wat doen. Inkeer daarmee doen. Als je inkeer doet, dan ben je. Ja, met al die zonden wat je hebt en jij doet inkeer, dat is heel iets anders. Ja, het is niet zo dat jij zegt, ik, ik ben de zonder, ik ben dat. Maar jij gaat het één keer doen. Jij wil het korrigeren. Jij wil het laten korrigeren. Een ja, keer, dat is iets like, anders. Dus, jij doet het omwille van correctie. Duidelijk. Jij geeft het aan de hoger jij zegt, jij brengt het van jou onder, van het onder de, de navel. Jij brengt het, daar zitten alle ellendelingen, Daar zit... De verkrachter, de, de moordenaar, de alles, alle ellende, alle, alle, zieke, alle ziekelijke neigingen, alles zit onder de NAVO. En als de mensheid einds eind de toegang daar krijgt, en mensheid betekent elke persoon, maar als men dat openbaart, en het is nog nooit, werd nog nooit geopenbaard in het westen en in het oosten, nergens. Alleen dan in het Svat, in de stad Svat waar die Ari was en waar die, de zoger werd, werd uh, uh, uh, dus daar in de buurt ook geschreven. En nog een paar, en nog, uh, Ari heeft dus ook daar gekomen, dat is de hoofdstad van de, van de, van de Kabbalah, in de, de, de, de staat van de Kabbalah in het noorden van Israël. Nou, alleen daar werd het, waarom, vanwege de speciale straling van boven, daar, daar is altijd zo, so, uh, licht te komen daar, op die manier dat alleen daar kunnen de grote kabbalisten, als het ware, vandaan kwamen. Maar nu in deze tijd ook niet. Sitten daar nu alles wat daar zit is, uh, is natuurlijk, want in onze tijd is het alles, uh, verspreid geworden, en dat is de bedoeling is, in deze tijd, in onze tijd is om, aan de hele wereld te stralen en niet alleen daar zitten alleen voor Israël eigenlijk en dus jij moet alle zonden op jezelf nemen, en al die zonden omhoog trekken ja, omdat niet jouw zonde sommige zijn van jou, en sommige zijn van anderen, die jij als bagage aan aan jezelf erbij doet dan heb jij een grote bagage aan verzoeken. Duidelijk. Jouw bagage moet groot zijn. Dan kan je echt groot licht ontvangen. En dat moet je vanuit jouw jesot omhoog trekken. Want alleen van die jesot, van de waarheid, jesot, van, van het plaats waar de, het fundament is. Van sod, van de jesot. Dus eerst doe je dat van de jesot, van de keter, van de jesot, van de hoogmaaf, dus van elke sfera heeft ook jesot, van elke sfera heeft tien. En dan stap voor stap, dat kom je tot jesot van de jesot. En alleen daaruit, alleen als je daaruit gaat licht, weerkaatsen, alleen daaruit kan je dan het licht van het leven aantrekken. Duidelijk. Alleen daarvan, en alle, de andere, alle andere zijn vormen van sensualiteit. Hogere sensualiteit. Kijk nou bijvoorbeeld al die Indische leren, geweldig. Kijk naar hun uitstralingen. Al die et etc. Geweldig hoe ze weten natuur te bespelen. Hoe ze weten de natuur, ik dat, aandoen, zichzelf natuur. Dus de kosmos en natuur kunnen ze wel aantrekken aan zichzelf. En daarom zie je aan hen geweldig. Ze weten dat in onze wereld beweegloos te, te, te, zo te blijven. Kijk in het oosten. Kijk dat bo, bo, het bo, het bo, boeddhisme. Geweldige dingen die doen. Maar dat is allemaal tot in de, de laatste, tot aan de laatste, het laatste station in. De kosmos. En natuurlijk ook zij ontvangen indirect ook van buiten de kosmos. Maar wat de Kabbalah zegt, waar het licht, het licht van het leven, het licht dat alles doorboort en alles corrigeert en alles reinigt en opbouwt, dat is het licht van Gaia wat wij aantrekken vanuit buiten elke kosmos heen. En dat kan je doen alleen door, het, door jouw fundament. Je zot van de je En daarom moeten we ook dit je ook steeds zuiveren. Zonder zuiveren kan dat niet. Zuiveren en opbouwen. En tot de volgende keer. Dat was de uh, jubileum les 90. En 90 is tzadi. Tzadi is Red rechtvaardig. Rechtvaardig. Rechtschapenig.